Zes uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. Zo in het NOS Radio 1-journaal de advocaat Mauritius Wijfels, die ook in Egypte werkt. Hoe groot is volgens hem de kans dat Mubarak... inderdaad morgen de gevangenis verlaat? En wat ging er mis met het lingerie-imperium van Marlies Dekkers? Eerst krijgt u het NOS-journaal met Mark Visser. De Europese Unie geeft voorlopig geen vergunningen af... voor het leveren van wapens aan Egypte. Ook wordt alle financiële hulp opnieuw bekeken. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten in Brussel. Onmeer Nederland wilde dat alle hulp wordt opgeschort... maar zover wilden de lidstaten niet gaan. De EU-ministers zeggen dat ze willen voorkomen... dat het toegezegde geld in verkeerde handen valt...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 Hij krijgt de straf voor het lekken van honderdduizenden geheime documenten die via WikiLeaks zijn uitgelekt. De aanklager had 60 jaar cel geëist, maar toch zijn sympathisanten teleurgesteld over het vonnis van 35 jaar. Het had vrijspraak moeten zijn, zegt het Nederlandse Bradley Manning steuncomité. Het is vreselijk dat zo'n jonge jongen voor het aanklagen van in feite misdaden die begaan zijn door Amerikaanse soldaten... zelf als een misdadiger wordt weggezet. Dat, dat, is, dat is afschuwelijk, dat is, dat is vreselijk. De jury bepaalde een paar weken geleden dat de 25-jarige Menning... schuldig is aan de meeste aanklachten tegen hem, behalve hoogverraad. Staatssecretaris Dekker bekijkt of de Steve Jobs scholen... vrijstelling kunnen krijgen van de eisen voor de minimale onderwijstijd. Dat schrijft hij op Kamervragen van de SP. Steve Jobs scholen zijn basisscholen waar leerlingen onder leiding van een coach werken op tablets. Ze gebruiken geen boeken en werken ook deels thuis. Daardoor komen ze mogelijk niet aan de vereiste onderwijstijd. Dekker schrijft aan de Kamer dat hij positief staat tegenover innovatie en dat hij daarom flexibel wil omgaan met de eisen voor onderwijstijd, zolang de Steve Jobs scholen aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen als aan andere basisscholen.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 If verified, this would be a shocking escalation of the use of chemical weapons in Syria. I hope it will be made clear that the UN team now in Damascus will have unrestricted access to the area concerned. De VN-missie is sinds zaterdag in Syrië om te onderzoeken of eerdere beschuldigingen over het gebruik van chemische wapens kloppen. Het bedrijf van lingerieontwerpster Marlies Dekkers is failliet. De BH's van Dekkers zijn wereldberoemd door de bandjes boven de cups. De lingerie wordt gedragen door wereldsterren als Britney Spears en Lady Gaga. Direct na het uitspreken van het faillissement is een investeerder gevonden... zodat een deel van het bedrijf van Dekkers een doorstart kan maken. Zes van de elf winkels blijft open en de rest gaat dicht. Daardoor verliezen 65 van de 100 personeelsleden hun baan. Geregeld zon, ook trekken er hoge wolkenvelden over het land. Vannacht en morgen overdag neemt de bewolking toe en kan er langs de westkust en in het zuidwesten wat lichte regen vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. U krijgt de verkeersinformatie van John Sohoka. 21 files, goed voor 85 kilometer. Er zijn veel ongelukken gebeurd. Onder meer op de A2 Maastricht naar Eindhoven. Daar staat een lange file van 10 kilometer tussen de knooppunten De Hoogt en Batendorp. Dan komt er een ongeluk op de A58 bij Best. Maar daar zijn inmiddels alle rijstoken weer open. Op de A15 richting Europort. Daar is een auto stilgevallen bij de Bottag tunnel. Die blokkeert daar één rijstok. Gevolg is 3 kilometer file. Een stuk langer is de file op de A27 breda naar Utrecht. Terecht. Er staat tussen Geertuidenberg en de brug Gorkum 10 kilometer na ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer open. Op de andere rijbaan staat nog een file van 5 kilometer. En op de A58 Vlissingen richting Tilburg. Tussen Hoger Heide en Berg Zoom Centrum 7 kilometer na ongeluk. En iets verderop is ook een ongeluk gebeurd. En daar staat tussen Gilsen en af het 3 kilometer. Wij hebben geen winkelbanden, Geen dure callcenters.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 Zo speelt het Radio Philharmonisch Orkest maar liefst vier avonden met solisten van wereldfaam. Zoals Lisa Verstman en Ronald Brautica. Kijk snel op robecosummernights.nl Bij ons winkelt u met uw muis in plaats van een winkelwagen. Daarom bespaart u zoveel tijd. mkbkantoorartikelen.nl Het NOS Radio 1 journaal. Lucella Carasso. Zes minuten over zes is het. De SGP liet eerder dit jaar het traditionele vrouwenstandpunt los. Ze mogen zich verkiesbaar stellen. We moeten ons realiseren dat we in die werkelijkheid leven. Dat wij niet in onze eigen regels daaraan invulling mogen geven. Zo meer over de eerste vrouw die kandidaat is. Eerst Egypte, want oud-president Mubarak mag zijn rechtszaak of rechtszaken in vrijheid afwachten, zo heeft de Egyptische rechtbank vandaag besloten. De aanklager gaat zo goed als zeker niet in beroep zo zijn de berichten. En volgens een advocaat van Mubarak kan dat betekenen dat de oud-president morgen al de gevangenis kan verlaten. We are waiting some proceedings. When will he go? Uh, maybe tomorrow. Maybe tomorrow? What was the reaction of Mr. Mubarak?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 Joost van de Kerkhof was dat vanuit Cairo. Ik praat door met Mauritius Wijfels. Jurist, advocaat die ook regelmatig in Egypte werkt. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik sprak u twee dagen geleden. Toen ja. kwamen de eerste berichten over die mogelijke vrijlating van Mubarak. Toen zei u: Nou, het loopt waarschijnlijk zo'n vaart niet. omdat er zoveel processen tegen hem zijn. Hoe, ja. hoe schat u het nu in? Nou ja, de, de berichten, het gaat snel nu. En um, uh, het klinkt alsof de diverse officieren van justitie. die zich met de, de diverse zaken bezighouden het ja, op een akkoordje hebben gegooid... om allemaal te besluiten... Uh, dat uh, na verloop van zoveel tijd... Uh, het niet dringend is om... een vast te houden... en dat hij dus in vrijheid gesteld kan worden. Dat moet per zaak behandeld worden. En dan moet daar rapport over geschreven worden. Al die rapporten gaan naar de hoogste officier van justitie in het land. En die bepaalt dan... of dat goed is. En, en daar werd ook uh, door je collega aan gerefereerd. En men verwacht dus dat, dat hij... Uh, dat zal akkoorderen... en niet nog een hoger beroep zal instellen. Zod zodat... Um, hij in beginsel vrij kan komen en en de deze zaken door afbetaling uh, kan regelen. Ja, en Is het zo um, dat, dat er één termijn is of is dat onderhandelbaar uh, in hoeverre het redelijk is dat je, dat je het, het moet afwachten in je cel, die processen? Nou, ja, dit, dit is, dit, hij zit natuurlijk nu al zo'n pakweg twee jaar en dat is, dan begin je tegen het maximum aan te lopen dan moet er een uitspraak komen um, en uh, bovendien hebben de officieren van justitie daar een mate van discretie in. Zij kunnen op een gegeven moment bepalen, ook eerder al in het proces hadden ze kunnen zeggen ...van, nou, luister, we zien eh, niet zoveel gevaar voor vluchten... ...of we vinden dat er eigenlijk maar weinig bewijs is. Dus we ronden die zaak wel af. Uh, maar we vinden dat verdachte ondertussen uh, in, in vrijheid kan worden gesteld. Dat, dat kan in andere processen ook. Dus, dus is in die zin is het niet iets... Uh, uh, dat dit gebeurt dat, dat niets met de wet te maken heeft. Het is hm. wel iets wat uh, onder de wet geregeld is. Ja, en heeft het ook met de politiek uh, te maken? Want er zijn natuurlijk mensen die zeggen... er is wel degelijk een verband met die recente machtsovername door het leger. De, de, de vriendjes laten Mubarak vrij. Nou ja, wat er nu plots gebeurt sinds juni... hij heeft altijd geweigerd om, uh, om op in te gaan... om te erkennen dat er iets fout is gegaan. Sinds juni denkt Mubarak er anders over. Hij heeft aangeboden om te settelen. Dus hij kan nu tegen betaling uh, vrijkomen. Dus dat op zich uh, niet... Per per politiek, maar wat, er, wat wel opvallend is... is dat het nu er een nieuwe regering zit... Uh, dit plotseling allemaal heel snel gaat. En ook de timing is interessant... want zoals u weet uh, geldt er op het ogenblik... een noodtoestand en een avondklok. Dus stel al dat iemand zou willen protesteren... wat ik nog niet... Beet, maar stel dat iemand wil protesteren, dan ligt dat op dit moment heel moeilijk. Dus natuurlijk een, een, een soort van specifieke omstandigheid... waarin het gemakkelijk is om een controversieel iemand vrij te laten. Ja, nu heeft het over afbetalingen. In ruil voor betaling mag hij het dan thuis uh, uitzitten. Maar mm -hmm. betekent dat dat als eenmaal al die rechtszaken zijn afgehandeld... en er wordt besloten tot een celstraf... dat hij dan uiteindelijk wel weer gevangenis ja, in moet? dat hij dan wel moet. En die celstraf zou dan met name betrekking hebben op uh, de aanklacht uh, voor het uh, voor neer van, van demonstranten tijdens de revolutie op het Tahrirplein. En, en het laatste wat ik gehoord heb, de dingen gaan nu heel snel. En het is soms ook moeilijk te volgen uh, vanaf een afstand. Maar het laatste gehoord heb is dat die zaak nu zondag 25 zou dienen. Uh, dus dat is al heel snel. Nou. En, en, dan, en dan, dan met de snelheid waarmee dat gaat... Um, ja, kun je misschien aflezen wat je kunt verwachten aan uitslag. Maar inderdaad... Zoals en dan, ik zeg, dat is dus als, als dat hij vrijkomt, van, nee, denk ja, ik dan. Nou, ja, dat, dat zou... Het zou best eens kunnen, uh, maar als die, als die het uh, krijgt opgelegd, ja, dan zou hij weer terug moeten. En het feit dat hij kort daarvoor in vrijheid wordt gesteld, doet natuurlijk iets anders vermoeden. Maar goed, we zullen het moeten afwachten. Want zoals u zegt, de ontwikkelingen gaan snel, uh, zijn onverwacht en nemen steeds weer een andere wending. Uh, dank voor uw uh, commentaar, meneer Wijfels. Graag gedaan. Dank. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. We hadden het net over demonstraties, eventueel uh, voor of tegen oud-president Mubarak. Uh, er zijn in ieder geval demonstraties naar aanleiding van de onrust in Egypte... in verband met die andere oud-president, want hij is inmiddels afgezet, Morsi. Matthijs van der Wiel, jij bent op dit moment in Den Haag. Daar wordt gedemonstreerd. Uh, de vraag is, is dat voor of tegen Morsi? <tie> Ze zijn, tegen, ze zijn voor Morsi, maar ze zeggen het niet hardop. Het is een demonstratie op het Mali-veld, georganiseerd door Miligurus... De islamitische organisatie, Turkse organisatie. Grote organisatie die dit heeft georganiseerd als solidariteit met de broeders in Egypte. Het is ook een, de tekst op een van de, de spandoeken: Mijn hart klopt met Egypte. Ze voelen zich daarmee verbonden. Het officiële lezing, het officiële verhaal van Miligurus is dat dit niet is als steun aan de moslim slim Ze zeggen, we willen democratie, we willen hiermee protesteren tegen de machtsgreep van het leger. Maar kijk je naar de zelfgemaakte spandoeken, de zelfgemaakte borden, dan zie je wel degelijk overal foto's van Morsi. En uh, ja, dat is wat, zoals de meeste mensen hier, een paar honderd inmiddels in de avondzon op het grasveld erover denken, uh, Morsi moet terug. Ja, en, en, en Mubarak, spreken ze daar nog over? Uh, zijn de berichten over Mubarak tot deze mensen doorgedrongen? Ja, zeker, reken maar. En dat leidt ook wel echt tot, tot felle reacties, hoor. Ik heb daar een aantal mensen over gesproken. Um, niemand neemt hier het argument serieus dat dit nu eenmaal de wet is... en dat dit onvermijdelijk was. Ze zeggen, onder Morsi was dit nooit gebeurd. Het is een provocatie. En ik sprak ook een van de weinige echt Egyptische demonstranten. Zoals gezegd, de meeste zijn Turkse Nederlanders. Maar ik heb een paar Egyptenaren gesproken. Onder meer een man die zegt van... ja, ik heb 35 jaar lang uh, gevochten tegen het regime van Mubarak. Nu komt hij terug... Op de achtergrond heeft hij al die tijd de macht in handen gehouden. Ja, we zijn gewoon weer helemaal terug bij af. Matthijs van der Wiel hoorde u vanuit Den Haag. Dan Syrië. De oppositie daar beschuldigt het Syrische regime... van een aanval met gifgas. Dat zou vannacht gebeurd zijn ten oosten van de hoofdstad Damaskus. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken... die waren vandaag bij elkaar in Brussel. En minister Timmermans die heeft er bij zijn collega's op aangedrongen... dat die aanval snel wordt onderzocht. Er is al een VN-inspectieteam in Syrië. Dat inspectieteam moet wat ons betreft het mandaat krijgen... om ook de plek waar nu van wordt gezegd dat er mogelijk gifgas is ingezet... kan worden onderzocht. Met gifgas is het zo dat hoe sneller je ter plekke bent... hoe groter de kans is dat je ook sporen vindt... en kunt bewijzen dat het gebeurd is. In ieder geval 1.400 doden, geloof ik, die vallen niet zomaar. Dus ik hoop dat er een heel snel en grondig VN-onderzoek kan komen. De internationale gemeenschap heeft altijd gezegd... dat uh, het uh, gebruiken van chemische wapens uh, ernstige consequenties zou kunnen hebben. Maar laten we dan eerst maar eens onderzoeken of dit daadwerkelijk gebeurd is... en in welke mate eventueel. En wat de consequenties daarvan zijn, zien we vervolgens wel. Dat zijn minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. De VN-veiligheidsraad heeft net besloten... dat er vandaag, later vandaag, een spoedzitting komt over Syrië. De situatie op de weg, Jonse Hoka. Nou, nog veel vertraging op de randweg Eindhoven richting Den Bosch... de A2 en 2. Dat komt er dan ogenblik op de A58, maar daar zijn de rijstoken weer vrij. Op de randweg staat 7 kilometer. De A2 van Amsterdam naar Utrecht. 2 kilometer bij knoop het Oude Rijn. Daar zijn twee rijstoken dicht. En op de A15 richting Europort daar is een vrachtwagen stilgevallen... bij de Botek-tunnel. Die blokkeert daar de rechter rijstoken. Er staat inmiddels 3 kilometer file. Een stuk langer is de file nog op de A27. Breda richting Gorkum... 9 kilometer tussen Geertruidenberg en Werkendam door een ongeluk. Inmiddels zijn wel alle rijstoken weer vrij. En op de A58 Vlissingen richting Breda. Bij Berg op Zoom Zuid, en daar staat nog 5 kilometer naar een ongeluk. Daar zijn ook rijstoken weer vrijgegeven. Verderop richting Tilburg, en daar staat door een ongeluk... tussen Geelze en Afrit het 7 kilometer. En daar is de linkerrijstok afgesloten. In de ochtend en avondspits, het NOS Radio 1 Journal. Voor het eerst in de geschiedenis van de SGP... stelt een vrouw zich kandidaat voor verkiezingen. Het gaat om Lilian Jansen uit Vlissingen. Ze is voorgedragen als lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Het EO-televisieprogramma De Vijfde Dag zendt vanavond een portret van haar uit. De SGP-normen en waarden zitten gewoon in mijn hart. En ik heb nu de kans, wordt me geboden, om het uit te dragen. En waarom zou ik het dan niet doen als ik uh, van politiek hou? Hoe lang heeft u erop moeten wachten... Ja, eigenlijk uh, vanaf dat ik me uh, ja, verkiesbaar kon stellen dat ik 18 was. En dan wil ik het voor de SGP doen. Want dat is toch de partij waar ik me thuis voel. In Den Haag, verslaggever Irene Oostveen. Irene, uh, zij voelt zich thuis bij de SGP. Uh, de SGP is ook al klaar voor haar als lijsttrekker voor een vrouw. Nou, formeel wel. In maart heeft de partij formeel besloten dat vrouwen welkom zijn. Dat was wel met tegenzin, moet ik zeggen. Want de partij staat nog steeds op het standpunt dat de taak en de roeping van de vrouw niet in de politiek ligt. Maar onder druk van eerst de Hoge Raad en later het Europese Hof... Zijn vrouwen nu dus formeel wel welkom, maar ik kan me nog wel goed herinneren... dat Kees van der Staaij in uh, maart zei dat hij verwachtte dat het nog heel lang kon duren... voordat de eerste vrouw zich ook zou aanmelden. Maar daar heeft hij zich dus uh, in vergist. Lilian Jansen die hoorde van haar vader dat de SGP in Vlissingen geen kandidaat kon vinden... voor het lijsttrekkerschap en toen heeft ze zich aangemeld. Ik denk van als de mannen de verantwoordelijkheid niet nemen... Ja, dan moet je niet zeuren als er een vrouw komt die het nu wil en het kan... Ja, want uh, aan zelfvertrouwen wat dat betreft geen gebrek. Uh, de vraag is nu, ho hoe gaat dat verder? Want ze gaat wel op een lijst staan voor een partij... die eigenlijk toch liever uh, diep van binnen geen vrouwen wil. Ja, in het beginselprogramma van de SGP staat ook nog steeds een passage... over de verschillende taken en roepingen van man en vrouw. En Lilian Jansen gaat nou dus op een lijst van een partij... Die, uh, ja, waar, die een beginselprogramma heeft wat ze niet helemaal, uh, waar ze zelf niet helemaal naar gaat handelen. Maar verder hoort ze wel helemaal thuis in de SGP, zegt ze. Mijn uh, SGP-inborst is hetzelfde als al die andere mannen. Dus wat dat betreft uh, denk ik gewoon dat we gewoon op één lijn kunnen staan. En serveer me dan af ja, op mijn vrouw zijn, maar serveer me dan af op mijn politieke interesse en de liefde naar Gods woord. En wat denk je, hoe schat je de kansen in? Er, er is nog geen tegenkandidaat, ze konden dus eerst helemaal niemand vinden. Gaat het haar lukken om in de gemeenteraad te komen? Nou, Ja, dat is echt nog niet zeker, want uh, het lokale bestuur is nou akkoord. Die hebben haar kandidaat gesteld, maar uh, aanstaande maandag moeten ook de leden van de SGP-inverlissingen daar nog uh, over spreken. En dan daarna moet ze ook nog als eerste vrouw voldoende stemmen zien te trekken. Maar volgens mij heeft ze nu al geschiedenis geschreven hoe het ook afloopt als de eerste vrouwelijke SGP-kandidaat. Irene Oostveen was dat vanuit Den Haag. Het bedrijf van lingerieontwerpster Marlies Dekkers is vanmiddag failliet verklaard. Een paar uur later maakte het bedrijf bekend een doorstart te maken. Zes van de elf winkels blijven open, de rest gaat dicht. Dat betekent dat 65 van de 100 personeelsleden hun baan verliezen. De lingerie van Dekkers is voortaan vooral te koop via internet. Marilou Witmer is merk- en trendstratege op het gebied van mode. Goedenavond. Goedenavond. Heeft het u verbaasd dat dit bedrijf in eerste instantie failliet is gegaan? Um, het heeft me eigenlijk wel verbaasd. Aan de andere kant ook weer niet. Dat zal ik even uitleggen. Mm -hmm. um, Marlies Dekkers is een, uh, een ondernemende vrouw... met best wel een, uh, een, een, een goed gevoel voor, uh, voor de markt. Ik denk alleen dat ze er hand over heeft... en niet gezien heeft dat uh, de wereld ondertussen... kraakt onder een economische crisis... en dat uh, verkopen van mode veel meer dan voorheen... Uh, zeg maar via het internet gaan. En, en daar heeft ze niet voldoende op ingespeeld? Nee, nee, nee. Mm -hmm. uh, ze is uh, van start gegaan om van uh, haar merk een wereldmerk te maken. Ik denk dat ze iets te hard heeft gelopen. Veel, veel winkels geopend, veel verkooppunten gezocht. Ik denk dat het iets te ingewikkeld is geworden. Uh, ja, verkoop gewoon alleen maar op de winkelvloer... Daar is toch een draai aan gegeven. Heel veel mensen kopen nu via het internet. Dat betekent wel dat je goede flexstores moet hebben... waar je echt het Marlies Dekkers gevoel moet hebben. Maar je kunt er niet uh, achter elkaar zoveel winkels gaan openen... en echt een strakke regie houden. Ik denk dat het uh, een beetje doorgehold is. En heeft ze misschien ook last gehad van, van de namaakspullen... die op de markt zijn gekomen? Absoluut, maar... Dat, dat, dat hoeft geen stuikelpunt te zijn. Uh, Zo'n merk als SAP heeft bijvoorbeeld uh, uh, echt wel haar, haar merk gekopieerd. Er zijn ook processen geweest. Maar daar hebben de meeste merken hebben daar last van. He, als je het goed doet, word je gekopieerd. En dan moet je gewoon de vinger uh, op de pols houden en uh, dat aanpakken. En als ik u zo hoor, dan kan ze het beste kiezen voor een combinatie van... aan de ene kant het nog wel in de winkel, hè, wat ze nu ook doet. Zodat je het ja. wel kan zien en er bekend mee raakt. En aan de andere kant de internet uitbouwen. Ja, maar zomaar alleen in de winkel. En um, uh, zeg maar, je kunt niet zomaar alleen in de winkel zijn. Je moet dan tegenwoordig echt gewoon een statement maken. Dat mensen ook kunnen voelen... En zien wie jij bent. En hoe maak je een statement dan? Nou, door, een, uh, door uh, of in shopping-shop in, -shop in uh, belangrijke statement-department stores of winkels te hangen. Maar een echt goede shopping-shop, -shop, dus niet drie WH'tjes in de hoek. Of je eigen flex stores uh, heel goed het gevoel meegeven van wie is Marlies Dekkers en wat is Undressed. Hmm, terwijl ik had wel een beeld van haar. U niet? Niet voldoende? Um, ik denk dat je dat beeld moet je steeds blijven verversen. En mensen willen, willen het aan de ene kant ook aanraken. Dan kunnen ze het best wel kopen op het internet. Dat geeft niet. Maar je moet wel het gevoel hebben van... oh, ik wil even naar binnen. Er gebeurt weer iets. Ze gaat in ieder geval door. Uh, Marilou Witmer, dank ja. voor uw analyse. Goedenavond. Okay. <laughs> Dag. Dag. Dit geluid kent u ongetwijfeld goed. Ja. Ja, wellicht heeft u vroeger ook zo in het zwembad liggen ploeteren om het zwemdiploma te halen. Daar zit tegenwoordig wel de klat in. Aan het C-diploma wordt vaak niet eens meer begonnen. Dat gaat uiteindelijk ten koste van de veiligheid en zwemkennis. Mark Hamer, zo is het toch. Uh, jij bent al de hele middag in een zwembad in Aalsmeer met uh, ja, hoeveel diploma's? Ja, hier, hier probeert men alle diploma's uiteindelijk wel te halen. Het was een mooie plons net. Ik ben trouwens net weer droog. En toen ben ik maar even snel de kantine ingelopen. Want hier zitten al die ouders waar het eigenlijk om gaat. Ja, je zei het net al, niet alle zwemdiplomas worden gehaald. A wordt in ieder geval nog wel gehaald. B uh, vaak ook nog wel, maar voor ze-diploma, nee. Dan haakt men af. Of het is te duur, men heeft er geen zin in. Het kost weer extra tijd en er is geen schoolzwemmen tegenwoordig meer. En hier even die ouders, die zitten hier allemaal nou, achter. Het raam, kunnen hebben uitzicht op de zwembaden hier in de hoek. Mevrouw, mevrouw, waar zwemt uw kind? Uh, nou, helemaal in het achterste bad. Ik zie hem niet eens. Hij probeert nog steeds zijn B-diploma te halen. Het nieuws van vandaag. Heel veel ouders zeggen... nou, na B is het wel klaar, na B-diploma halen. Hoef niet meer voor dat C-diploma. Oh, wil die C, dan mag hij ook nog voor zijn C. Ja, als hij dat wil? Als hij dat wil. Maar wil u het? het maakt, ja, als hij het wil, dan wil ik het ook. Het onderzoek zegt, ja, dat C-diploma hoort er wel bij. Als je dat binnen hebt, dan kun je pas echt goed zwemmen. Nou ja, het voornaamste is, hij moet het eerst zelf willen. Ik ga hem niet onder druk zetten om ook nog zijn C-diploma te halen. Zachte druk? Nee ook, niet. nee, ook niet. Want denkt hij over een jaar, nou ja, god, ik wil toch mijn C-diploma. Kan het altijd nog? Hoort u het nou van veel andere ouders dat ze zeggen... nou, dat C-diploma, laat maar zitten. Eigenlijk helemaal niet. Maar dat zou ook een financieel plaatje kunnen zijn. Ja, dat kan natuurlijk, ja. Vooral in deze barre tijden, ja. En dat men dan maar zegt, nou laat dat C-diploma maar zitten. Ja, nou ja, voor, misschien dat voor sommige gezinnen dat uh, wel meespeelt, ja. ja. Maar voor u eerst dat, dat B-diploma maar even halen. Eerst dat B-diploma en daarna zien we verder. Oké, okay, dank u wel. Ik loop even verder. Hier een meneer, uh, waar zwemt uw kind? Uh, in het banenbad voor c uw kind is al voor het zeediploma het zwemmen. Zeker. Dat is vandaag het nieuws. Uh, heel veel ouders zeggen, nou, dat zeediploma is maar eigenlijk iets te duur. Ja, nou ja, ja, ja, dat heb ik niet. U vindt dat het erbij hoort? Ja, ik vind het leuk dat hij zwemt. Dus ja. die mensen hier moeten ook het verdienen, dus daar moet je voor betalen. Ja. Gingen A en B heel makkelijk? Ja, gingen ging, uh, vrij vlot ja. ja. Hoe lang over overgedaan? Uh, binnen het jaar allebei. Uh, A en B. En uh, ja, dat, dat mensen, dat ouders het dan niet doen, wat vindt u ervan? Nou, is uh, ieders eigen keus. Maar uh, heel veel kinderen willen het volgens mij zelf ook niet. Nee, die zijn, er, die zijn er wel klaar mee op een gegeven moment. Dat heb ik wel eens gehoord, ja. ja mijn zoon vindt het toevallig wel leuk, dus uh, nou, ja, ik stimuleer het alleen maar om wel te zwemmen. Ja, maar hij heeft wel heel veel kinderen zien afhaken, of niet? Uh, nou, niet voor de A en B, maar ik denk wel voor de C, denk ik wel. Wat ja. is een klein groepje waar hij nu mee aan het zwemmen is? Ja, met een mannetje of zes, volgens mij, zag ik net. Dat is uh, niet heel groot. Nee, dat is niet heel groot. Ja, prima. Tot? Ja, leert hij het goed, zegt hij ja. maar. Ja, ja. ja. Wat kost dat nou, het, nu nog het C-diploma halen? Ik zag het net, want ik heb net betaald, 110 euro. Voor, ja. ja voor 109 euro, nog wat. Weet ja, niet. Het, maakt het niet uit hoe lang je erover doet? Uh, nou ja, ja, is voor 15, of 12 weken, 12 weken. 12 weken, 110. Ja, ja binnen 12 weken afzwemmen. Maar. Valt, valt ook nog wel mee, hè? Ja, ja, toch? Ja, als je het per dag, uh, per keer bekijkt wel. Kijk, als je het in één keer, zoals nu, dat je het in één keer op je bord krijgt, ja. Kan... Zo na de vakantie? Ja, ik kan me voorstellen dat sommige mensen denken van, ja, dat is een hoop geld. Maar, ja, als je het per les berekent, dan... Valt het allemaal mee, toch? Moet je er maar voor over hebben, voordat dat goed liet kunnen zwemmen. Ja, vind ik wel. Ja. Oké, okay, dank u wel. Ja, graag gedaan. De reacties in het zwembad in Aalsmeer. Een verslag hoorde u van Mark Hamer. Daarmee is een einde gekomen aan dit Radio 1 journaal. Zomeravondspits van WNL gaat zo verder op deze zender. Kasper Kooi, goedenavond. Ja, goedenavond, Lucella. We zijn uh, in uh, zondag Amsterdam-Noord. Want uh, vlakbij het, uh, of op het uh, NDSM-eiland, vlak naast de pont, daar zijn wij. Nou, de ene pont die gaat naar Amsterdam Centraal Station. De andere pont gaat richting Amsterdam-West. En nou, er is net weer een pont aangekomen. En wij blijven hier eventjes lekker zitten. Even lekker naar mensen kijken. Dat is wat wij doen. En we praten over wijn. Want bij mij wijnjournalist Harold Hamersma. Goedenavond. Goedenavond, Kasper. Welk wijntje past bij dit moment? Nou, ik heb, ik heb wat meegenomen zelfs. En ik zou het niet meteen wijn willen noemen. Het is een appelsieder. Appelsieder. Ja, dat is iets wat het tegenwoordig helemaal is. Ik zal het eens even openmaken. Dat is met een kroonkurk, zoals je ziet. Dat is toch ordinair, zo'n... Zo ja, dat is, ik zou, zou bijna zeggen... alles dure champagne zitten voordat er een kurk op gaat. Ook eerst onder een kroonkurk. En dan gaat er pas een kurk op. En ik heb hier een, ja, een sider uit, ja, uit Frankrijk vandaan natuurlijk. Appels van een, uit een boomgaard... van een hele bijzondere Russische barones...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 Dus, hub op de pedalen naar de Skoda Dealer. Of kijk eerst op scoda.nl. Ibarra wordt het 3-2. Ja, het wordt 3-2 voor Vitesse. Teruggelegd, 16 meter, ballcock. Geel ballcock. De Segli, maar die bal is te zacht. Maar die krijgt hem toch alleen. Fuzie niets. En het scoort. Fuzie niet scoort. De eredivisie, de Premier League. De Serie A en meer topvoetbal. Kijk je live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl of bel 0909-0101. 10 cent per minuut. Fox Totaalvoetbal. 1 op de 2 plofkippen is kreupel. Ook de plofkip bij Jumbo. Meer weten? Ga naar wakkerdier.nl.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 Het is even over half zeven, mijn naam is Freddy van Tijn. De Europese Unie schort voorlopig niet alle hulp aan Egypte op... zoals onder meer Nederland wilde... maar geeft geen vergunningen meer af voor het leveren van militair materieel. De rest van de hulp wordt opnieuw bekeken. De EU veroordeelt verder het disproportionele geweld van het leger... en van sommige tegenstanders van het bewind. Groot-Brittannië, Frankrijk en de Arabische Liga hebben de VN gevraagd... om ook in de wijken in Damascus die vanmorgen zijn aangevallen... te onderzoeken of er chemische wapens zijn gebruikt. Het is nog niet duidelijk of de al aanwezige VN-missie daar toestemming voor krijgt. Bij de aanvallen van het regeringsleger zouden honderden of zelfs duizenden doden zijn gevallen. Staatssecretaris Dekker bekijkt of de Steve Jobs scholen... vrijstelling kunnen krijgen van de eisen voor de minimale onderwijstijd... Op die basisscholen werken leerlingen onder leiding op tablets. Ze gebruiken geen boeken en werken ook gedeeltelijk thuis. Dekker schrijft aan de Kamer dat hij flexibel wil omgaan... met de eisen voor onderwijstijd. En het bedrijf van lingerieontwerpster Marlies Dekkers is failliet. De BH's van Dekkers zijn wereldberoemd door de bandjes boven de cups... Overigens maakt een deel van het bedrijf een doorstart met een nieuwe investeerder. 65 van de 100 personeelsleden verliezen hun baan... doordat 5 van de 11 winkels dichtgaan. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Wiemstra. De hoge bewolking uh, is aan het wegtrekken. Dat betekent dat het een mooie avond wordt... met uh, nog op de valreep een flink, uh, flink wat zon... Uh, de temperaturen zijn nog aangenaam, eigenlijk overal nog boven de 20 graden. Uiteindelijk zal het vannacht afkoelen naar zo'n 14 graden dicht bij zee... tot een graad of 11 in het binnenland. En omdat er maar weinig wind is, kunnen er ook weer mistbanken ontstaan. Morgenochtend begint de dag bewolkt in het westen en zuidwesten van het land. Dat hoort bij een zwak front dat overdag naar het oosten trekt. In Zuidwest-Nederland is een kleine kans op wat regen...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 Dit is de ANWB-verkeersinformatie. Files lossen nu snel op. Er rest nog 31 kilometer. Nog een paar opvallende files op de A2 Amsterdam naar Utrecht. Bij Knopend het is een ongeluk gebeurd. Er staat 3 kilometer. Op de A4 naar Den Haag staat 3 kilometer bij het rinken van aqueduct doorwerkzaamheden. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost 4 kilometer na een ongeluk. De linkerijsthoek is daar dicht. En richting Europort op de A15 Daar staat voor de Botak-tunnel 2 kilometer. Er staat een vrachtwagen met pech, blokkeert daar één rijstok. En op de A27 Breda richting Gorkum, daar staat door een ongeluk... tussen Knoop het Hooipolder en Hank 4 kilometer... wil zijn inmiddels alle rijstoken weer open. Dit is Radio 1. WNL Zomeravondspits. Deze zomer elke dag vanaf een andere locatie in Nederland. Kasper Kooij. Waar sta je vandaag? vandaag? Vandaag ben ik in Amsterdam. Amsterdam-Noord wel te verstaan. Ja, ik woon hier in Noord. Ja, het is een beetje ver fietsen, maar voor de rest is het heel leuk. Ver fietsen van het centrum van Amsterdam. Ja. Daar heb je toch een pontje voor? Ja, maar die gaat s'nachts niet meer. Dus dan moet je vanaf dat andere pontje. En dan moet je wel een stukje fietsen. Dag meneer, heeft u nou de boot gemist? Nee hoor. Ook maakte maak hem al zorgen. Nee, hoeft niet, dankjewel. Wat jij bent, wil ik ook worden. Want dan kan ik heel veel centjes verdienen. Nou, dat valt een beetje tegen, moet ik eerlijk bekennen, hoor. Want u wordt bijna rijk. Wat is er te doen? Ja, dat staat hier beschreven op een zeil. Als je aankomt met de pont, dan zie je die zeil eigenlijk als eerste. Een activiteitenkalender voor deze zomer. Ndsm.nl. even kijken. Het is vandaag de 21ste. Nou, daar staat bij vandaag niks. Volgend puntje op de agenda is de 31ste. Volt Las Summer Festival. Maar daar gaan we het vandaag helemaal niet over hebben. We gaan het vandaag namelijk hebben over wijn. Ik drink bijna nooit wijn. Bijna nooit wijn? Nee. Niet lekker? Een paar keer per jaar vind ik het lekker, ja. En wie is erbij? Wijnjournalist Harold Hamersma. Goedenavond, WNL trekt door het land. De laatste week van zomeravondspits. Langzaamaan wennen we aan het idee dat onze tour zou eindigen en dat het herfst zou worden. Je volgt ons via de radio, maar ook via Twitter, het avondspits WNL. En vandaag dus uh, naast het uh, pompstation op het NDSM-eiland in Amsterdam bij me Harold Hamersma. Uh, waarom moesten we hier afspreken? Nou, ik vind Amsterdam Noord, uh, daar gebeurt uh, op gastronomisch gebied op, op dit uh, ogenblik ontzettend veel. He, de metro komt eraan en. Voor de metro uit zijn er al een aantal hele gastronomisch interessante ontwikkelingen. Hier kan je de, hier ook goed wijn drinken? Je kan hier ook goed wijn drinken. Je hebt hier verderop is de Goudversand, Café Modern, de Eikantine, het pontstation Hier zelfs een biologische snackbar waar we nu voor zitten. Daar hebben ze zelfs ook wijn, biologische wijn natuurlijk. Dus we gaan hier niet van de dorst omkomen, Kastle. Ja, zelf ook wijn meegenomen, ja. uh, zie ik? Ja. Nou, het, het was geen wijn, hè? Nee, het is een het is een, een, sieder, een appelsieder. En dat is een trend die ik nu zie. We willen mousserend, we willen niet al te zwaar, we willen een beetje van die eeuwige Prosecco af. Ja, en. Uh, prosecco dan, kan niet meer? Nou, ik eerlijk zeggen, als je een hele goede Prosecco hebt, maar dat begint dan echt vanaf 8 euro, 9 euro, dan begint er een beetje wat. Dan begint het aangenaam te worden. Hij, hij ruikt heel uh, zoet. Ja, nou, dit is een droge appelsieder. En dat, uh, ja, dat is van appeltjes gemaakt. Hoeveel um, procent? Het zal 5 tot 6 procent zijn. En dat is uh, het, ja, ik wil niet zeggen het geheime wapen in Amerika en in Engeland uh, zijn de grote brouwerijen al terug doen om iedereen naar de sider te krijgen in plaats van. Maar om... is het heel raar dat ik zeg dat het een beetje naar, naar bier smaakt? Ja, het is waarschijnlijk. Het is een beetje een dat, blond dat geertje, Ja, een ja. blond biertje. En dat is waarom de grote bierbrouwerijen, natuurlijk denken van de mensen die nu stoppen met bier drinken, en dat is een, uh, een markt die een beetje aan het wegglijden is, die proberen we toch aan boord te houden met sider. Nou, dan heb je meteen die commerciële siders, dat is dit niet. Dit is een hele mooie, niet commerciële, biologische cider van een heel klein bedrijfje dat zich gespecialiseerd heeft. Alleen maar in het verkopen en, uh, van, van hele bijzondere ciders. Ja, en het is biologisch? Dit is, ik weet niet of het biologisch gecertificeerd is, maar er is geen herbicide of pesticide in de buurt geweest. In ieder Zometeen geval. meer over uh, biologische ja. wijn. Uh, niet alleen wijn meegenomen, maar ook een boekje, het mm -hmm. culinaire ABC. Het is nog warm waarschijnlijk, het is uh, vers van de pers. Vers van de pers? Ja. Dat heb ik geschreven samen met Ronald Hoebe, de restaurantrecensent van ja. NRC. Waar ik ook samen Foodtube mee heb. Dat is een site met alleen maar filmpjes over eten en drinken. En dat is de wereld van de gastronomie ja, door onze ogen bekeken. Dus een soort geschreven cartoon. Het, in... het is een ABC'tje. Ja, het is een ABC'tje. Ja. Ja, veel humor zit er ook in. Dat is de bedoeling. Ja. Vrije uitloop, arbeidsvoorwaarden voor kippen, blijkt vaak uit je van niks. Precies. Of jam. Veel ogen niet gemaakt waarvan je het verwachtte. Tractatie voor tandlozen. Zie je ook moes, gel en schuim. Kijk even bij de W, bij wijn. Staat ja. daar. Oh, wijnkenner. Kijk. Ja, alsjeblieft. Dat ben, uh, daar ben jij. Nee, dat ben ik niet. Nou, ja. Oh ja, dat staat er inderdaad. Persoon die alle wijnen van de wereld kent, moet nog geboren worden. Alsjeblieft. Kijk. Nou ja, hou jezelf niet zo omlaag. Nou ja, ik doe erg mijn best. Ik proef dan 7000 wijnen per jaar. En uh, ja, dan leer je nog eens wat. Ik word vaak benaderd door mensen. De eerste dat ze zeggen tegen me van... Uh, ja, sorry, ik ben natuurlijk geen wijnkenner. Het is ongeveer uh, de, de, de grootste dooddoener uh, die mij... Uh die ik tegenkom. zeg, ik ben geen wijnkern. Ik zeg, nou, ik stel u gerust, ik ook niet. Hè. Ik proef die 7000 wijnen per jaar, want dan leer ik nog eens wat. Het is gewoon onmogelijk om al die wijnen te, ja, te kennen. Ja, mensen zijn vaak wel onzeker hè, als het gaat om Ja, wijn, ja. Kijk, kijk, als je in de supermarkt komt... Het is hetzelfde komt, als met klassieke muziek. Ja, het is, eigenlijk gaat het om wat vind je mooi wat vind je lekker. Het is met kunst, dus je moet er ook eigenlijk niet al te ingewikkeld over doen. Hè. Wijn wordt gewoon door boeren gemaakt. We zijn daar heel deftig over gaan doen. Dat kwam omdat het eerst voor rijke mensen was. En dat was, er waren minder rijke mensen dan, uh, dan, uh, dan arme mensen. Dus we dachten dat dat deftig was. En dat is het niet. Maar het, is wel, het kan heel complex zijn. En, ja, ik bedoel, ik heb in de supermarkt, als je dat, die wand van 450 verschillende wijnen mm -hmm. ziet... die noem ik wel eens de wall of shame. Dan zie je daar mensen staan, wat ik moet nemen? Pakken ze die ene fles, pakken ze de andere fles. gaan ze ja, moet... kijken, prijsje kijken, wachten ze tot hun man of vrouw komt. en zien ze iemand Ja, voorbij. Mensen denken vaak de deurste. Ja, en maar, dat is niet waar. Dus nee. Duur is geen enkele garantie voor lekker. Gisteren, toen waren we met zomeravondspits bij het nieuwe instituut in Rotterdam. Daar kreeg ik de volgende vraag voor u mee van Floor van Spaandonk. Ja, Floor. Ik was benieuwd hoe haar Hammersma denkt over wijn als uh, biodesign. Is wijn biodesign? Ja, is wijn biodesign? Ja. Nou, je zou denken, bio, dan gaat het over uh, laat ik zeggen zonder herbicide en pesticide gemaakt. Dat is het niet. Het gaat over het ontwerpen, het maken en bedenken van een smaak. Ja, ja en er zijn heel veel wijnen die worden inderdaad gemaakt op wat we lekker vinden. He, vroeger vonden we wijn dat was bitter en wrang en zuur. En toen kwamen vooral de wijnlanden uit de nieuwe wereld. Chili, Argentinië, Australië. Maar hoe wordt een, een wijnsmaak ontworpen? Nou, je Vat kunt... het uh, gewoon met de oogst van het rijst. Ja, maar kijk bijvoorbeeld in de nieuwe wereld waar de zon wat langer schijnt. Uh, de kennis die we nu hebben van het weer. Zwak front, uh, uh, minder zwakfront, We kunnen daar wat mee, beter bepalen. We zijn verslaafd aan zoet. He. De mens is verslaafd aan zoet. Dus we willen de wijnen zoeter, zachter, zwoeler. Nou, dat kunnen we allemaal maken door... De vruchten, de druiven rijpen, te proeven. En dan ook, en dat is het grote geheim, met hout. Dat kunnen we een beetje sturen. Dat geeft een beetje smaak eraan. Dat geeft een beetje specerij eraan. En vooral, daar komen ze. De firma Bayer, om er wat te noemen. Die is kampioen in het maken van gisten. Ja. En die gisten, dat zijn eigenlijk uh, gecultiveerde gisten. En die kunnen precies op de smaakpunten drukken die in de wijn dus je En kan Zo er wat... componeer je, als het ware, zo een, een, een wijnsmaak. Ja, zo componeer je een wijnsmaak. Ja. Harold, uh, staat jouw telefoon uit? Ik heb geen telefoon bij me. Oké, okay, heel goed. Dat is me goed ook. Want de politie kan je namelijk kennelijk... door middel van onzichtbare sms'jes je locatie achterhalen. Dat is het nieuws van vandaag. En de Tweede Kamer wil hierover opheldering van minister Opstelten... omdat de politie dit middel zonder toestemming zou inzetten. Ben je er bang voor, voor de politie nee, die nee, jouw onzichtbare nee. sms'jes stuurt? Ja, nee, ja, goed, dan weten ze dat ik nu heb gedronken, dus dan gaan ze misschien aanhouden. Ik denk dat ik daar niet uh, de, de, de geschikte persoon voor ben. Ik heb daar ook niet zoveel angst voor. Ja, wacht even, nee. ben, je, ben je met de auto? Ik ben met de auto, ja. En je zit hier wel aan de drank? En ik zit hier wel aan de drank, maar... Het je spuugt het niet uit, sorry. Ik spuug het niet uit, maar dit is 6 procent. En ik heb één slokje genomen, dus... Uh, je verbrandt ongeveer één alcoholeenheid per uur. Dus we zijn nog een half uurtje bezig. Okay. Ik ben helemaal secure. Dus de politie uh, hoeft jou niet te traceren? Nee, nee, nee, nee. Over dat traceren en de sms'jes uh, werd uh, hier bij de pont als volgt gereageerd. Boeven moet je met boeven vangen. Ja, er gebeurt denk ik veel meer dan, uh, dan dat je weten wil. Maar ja, ik denk als ze je traceren willen dat ze dat kunnen. Ja. En uh, dat ze zulke middelen gebruiken verbaast me niet. Ik moet zeggen, ik heb hem niet eens altijd aanstaan of bij me. Dus ik maak me er ook niet zo druk over. Jij zet gewoon je telefoon uit om uit de handen van de politie te blijven. Uh, nou, meer, meer om uit de, uit de handen van uh, mensen die me nodig hebben te blijven, zeg maar. Want het is al druk genoeg zonder telefoon meestal. Ik heb een hele ouderwetse telefoon. Waar je alleen maar kan bellen en sms'en. Dus ik denk dat ik veilig ben. Ja, dat denk je. Maar dat Hoop is niet ik. helemaal Hoop. waar natuurlijk. Want zo'n sms'je is onzichtbaar. De de en de gegevens die worden weer teruggestuurd en die krijgen zij weer. Maar heeft elke telefoon een gps? Nee, maar elke telefoon ik... kan wel een sms ontvangen. Ja, dat is zo. Maar als een soort van idee om iedereen in kaart te brengen of zo? Of is het nog doelgericht? Of zijn het gewoon allemaal politieagenten daar op het bureau? Een beetje... Nou ja, ze zeggen dat het is om criminelen op te sporen. Ja, dat, dat zal. Ik weet niet of dit... Uh de meest directe manier is... om, om van, zeg maar, van iedereen, van elke mobiele telefoon-eigenaar... potentieel een crimineel te maken. Maak jij je zorgen over je privacy? Uh, ja, wel eigenlijk. Het is wel... Ik denk dat er... Ik maak me er niet dagelijks zorgen over, maar als je, denk ik, als je nagaat wat er allemaal is en, en waar allemaal camera's hangen. en Nederland valt er gewoon mee. Ik denk op andere landen. We hebben nog geen drones in de lucht, voor zover ik weet. Maar heel lang zal het niet duren, denk ik. Nou ja, je gaat zo meteen met de veerpont en ook daar hangen camera's, geloof ik? Ja, dat geloof ik ook wel. Ja, en dan vervolgens pak je de trein, check je in. Wordt ook weer geregistreerd? Ja, dat is zo. Maar je hoopt dat ze, dat misschien al die verschillende, want de GVB en de NS, weet je, hebben die toegang tot elkaars camerabeelden. Als het eenmaal een, een groot netwerk wordt dat allemaal in, in elkaar gelinkt is, dan kunnen ze inderdaad ieder in in individueel persoon volgen. Maar de politie kan overal bij? Ja, dat, dat geloof ik wel. Gelukkig heb ik niks te verbergen. Oké, okay, voor de criminelen is het natuurlijk wel goed, maar voor de normale burgers... Ja, en hoe hou je onderscheid? Dat is ook heel erg lastig. Nee, ik vind het te veel van het goede. U bent ook geen boef, natuurlijk. <laughs> ja, dat zeggen ze allemaal. <laughs> Ja, die man die had er lol in. Misschien had hij wel een slokje op. Uh, wijnjournalist Harold Har ha Hamersma. Uh, kan je aan iemands dronkenmanspraat horen uh, welke wijn die gedronken heeft? Nee, dat is wel waar ik op, aan, op aan het studeren ben, eerlijk gezegd. Dus ik meng mij graag onder de wijnliefhebbers. En dan denk ik, nou, deze is dus echt starnaak op de van Pinot Noir geworden. Maar ik train en, en, daar nog op. En, en, en dan, ga je, dan, dan ga je op die manier... Uh... Een nieuw boek. Ja, oké, okay, nou, daar wachten we wel op. Um, hier bij de pont. Ze houden hier ook al van een glaasje, kwam ik uh, vanmiddag achter. Ik heb een paar mensen naar hun favoriete wijn gevraagd. Ik ben benieuwd. Uh, nou ja, ik ben niet zo goed thuis in de terminologie, maar uh, uh, ik kom toevallig net twee dagen geleden terug uit Frankrijk en ik heb ik het een en ander uh, meegenomen. Dus uit de streek van Boon eigenlijk. Dus ja, uh, yeah, uh, eigenlijk uit uh, de Bourgogne, uh, wat wijn. En wat staat er op het etiket? Op het etiket? Uh, Souvignon de Boon volgens mij op een aantal en de andere zou ik zo niet uit mijn hoofd weten. Ja, is dat lekker? Sauvignon de Boon. Dat, dat is wel iets heel bijzonders dan. Want Boon is dus de, de plek waar we Pinot Noir en Chardonnay aan planten. Er is één klein perceeltje. Daarin begon je, dat is Sauvignon Saint-Brie. Daar doen ze inderdaad met de Sauvignon Blanc druif iets. Ik zou deze meneer graag nog een keer ontmoeten en eventjes een glaasje met hem uh, proberen. Want uh, het blijkt me toch wel een liefhebber. Jij kende deze wijn dus nog niet? Nee. Kijk, nou. Uh, ja, je, hebt, uh, je hebt Franse wijn en uh, dat drinkt deze vrouw heel erg graag. Biologische wijn. Biologische wijn? Biologische rode wijn. Is dat lekker? Als je de goede hebt, wel. En welke is dan de goede? Ja, vaak koopt mijn vriendin de wijnen, want die heeft er meer verstand van. Maar ze moeten gewoon lekker zijn. Ik kijk niet eens naar de prijs. Het moet gewoon een lekker wijntje zijn. En is het dan uh, wat, uh, wat zuurder? Nee, niet per se. Het is gewoon wat gezonder. Er zit wat minder uh, rotzooi in, hoor ik dan. Nou, zit er zit wel gewoon alcohol in, hè? Mag ik ja, hopen. Al, ja, dat wel. Als we een wijntje drinken, drinken we een wijntje. Ja, is biologische wijn gezonder? Ja, dat is, dat, omdat er zitten natuurlijk geen herbiciden en geen pesticiden in, dus insectenverdelgers en onkruidbestrijders. Het is ook niet, uh, de druiven hebben niet gegroeid via kunstmest. Dus dat is ook alweer zoiets. Dus ja, uh, laat ik zeggen, er komt geen rotzooi in. Dus dan krijg je dat ook niet in je systeem. Overigens, als je vraagt naar mensen waarom ze biologische wijn kopen, er is een keer twee jaar geleden onderzoek gedaan door Decanter, het wijnblad uit Engeland. Dan blijkt dus uh, dat men vooral heel erg uh, laat ik zeggen, doende is met het milieu. Daar, dat is de belangrijkste reden waarom mensen biologische wijn kopen. Of ze willen een klein boertje helpen, dat is ook een overweging of ze denken dat het lekkerder is. Hè? Dus dat is ook wat meesteelt. En het is kennelijk ook een trend, want, uh, want, want ook jij komt met iets ja, biologisch ja, Nou Ja, goed, uiteindelijk zal het, uh, om het woord maar eens te gebruiken... een commodity worden en zullen we proberen om alles wat wij eten en drinken... natuurlijk uh, van, van onbesproken komaf uh, te laten zijn. Ja, maar biologische wijn is heen. vaak wel duurder, hè? Het is wat duurder, omdat het een, een duurdere manier van produceren is tot op heden. Maar nu zie je dus de grotere producenten er ook in stappen... en dan ga je een versnelling dan zien. Dan het wat goedkoper. Ja, dan dat dan is wordt dat goed dat nieuws voor ja. deze prijsbewuste wijndrinkster. Nou, zo goedkoop mogelijk. En als het een beetje lichtzoet is, vind ik het ook wel lekker. Zo goedkoop mogelijk? <laughs> ja. Dan denk ik wijn uit pak. Nou, dat ook weer niet. Een kanijtje, dat is ook wel lekker. Dat is, niet, uh, dat is betaalbaar. En dan blijft het ook leuk. Dat is studentenwijn, toch? Ja, zeker. Maar het maakt niet uit. Ik studeer niet meer, maar het blijft lekker. Ja, ja, dat is, het is. Daar ga je weer. Ik zei het er net al, we zijn verslaafd aan zoet. Ja. Dus je ziet het ook zoet, zoet, zoet, zoet. En, en kennelijk uh, ook goedkoop, goedkoop, goedkoop. En goedkoop. goedkoop. Wij proberen natuurlijk toch uh, ja, het zo voordelig mogelijk te houden. Dus, ik, ik zei net, wijn uit pak, maar wijn uit pak, dat kan best lekker zijn. Dat kan uit zeker. Want zijn. Sterker nog, om heel eerlijk te zijn, zo heb ik toen in 1973 ooit leren wijn drinken. En toen had je een pak, en dat heette Pinard, dat bestaat geloof ik niet meer. Als je erover nadenkt, was het eigenlijk toen ter tijd, ik was toen 17, heel revolutionair, dat wijn in een pak zat. En dat was voor mij het startschot om... Ik denk dat is interessant. Mijn moeder dronk advocaat of at-advocaat met vlaggen. Mijn vader dronk bier, dus ik wilde wat anders. Ik nam wijn en ik denk wow, nu gaat er een wereld voor me op. Zo is het begonnen. Dus. Alsjeblieft. Ja. Ja. Dan de gevoelige man. Ja, nou, nee, eigenlijk gewoon witte wijn. Zwaarwitje of zo. Geen rood? Nee. Vaak een beetje zuur. En rosé? Ja, op een zonnige dag. Ja, een beetje vrouwelijk, toch? Ja, ja. ja. Maar ik drink ook wel eens een smierende of ijs, dat vinden ze ook een nichtendrankje. <laughs> Metroseksueel. <laughs> ja. Ach, ik kom er wel weer weg. Ja. Waar komt toch het idee vandaan dat mannen eigenlijk alleen maar bier drinken en als ze aan de wijn zitten, dat ze dan uitsluitend aan de rode wijn moeten? Ja, het is wel uh, zo dat we sowieso in Nederland drinken we nog steeds meer rode wijn dan witte wijn. Dus het is zo'n 50% rood ongeveer, 35% is wit en 15% uh, is, ik is ook ook rode wijn. Nee. Jij houdt niet nee. van rode wijn. Ja, dat, uh, ik, het, is, het, is, uh, het is wat zwaarder. Het heeft vaak wat meer alcohol, dus dan kunnen de mannen die wat zwaarder natuurlijk zijn dan de vrouw, die kunnen het wat beter tegen. Dus die pakken. Het is ook wat stoerder, het zit vaak in wat, ja, toch wat grotere flessen... en dat spreekt ons wat meer aan ja. uh, bij de vleeseters, dus houden van vlees... en dan, nou, dan, pakken, dan pakken we rood. Maar er is ook een andere trend, namelijk rosé-bier. Wil dat zeggen dat vrouwen dan steeds mannelijker worden? Nee, kijk, rosé is sowieso iets wat inmiddels alweer het hele jaar door wordt gedronken. Het marktaandeel is ook uh, nadrukkelijk gestegen. En het is een drank voor mannen en vrouwen geworden. He, je ziet het ook. Ik bedoel, Vlieg even naar Ibiza toe. Dan is Rosé, Rosé, Rosé all the way. Uh, de, daar is een uh, Rosé van een Nederlandse producent. Heel populair geworden. Ex. Dat zit in grote, in magnums, dubbele flessen. Dat zie je op alle terrassen. en Iedereen drinkt dat ook. In plaats van die eeuwige champagne. In Deze spot. vrouw, die drinkt ook graag wijn. Uh, een Chardonnay? Zo'n hoofdpijnwijntje. Mm, vind je dat? Ja, de volgende dag. Ja, dat ligt aan hoeveel je drinkt, denk ik. Ja, dat is waar. Ja, is dat zo? Ja, kijk, mensen zeggen vaak, ja, ik krijg hier last van. En meestal is het gewoon een kwestie van te veel drinken. Ja. Chardonnay is overigens de druif, hè. Is de meest aangeplante druif van de wereld. Dus iedereen... ook al neem ik één glas, de volgende dag heb ik gewoon hoofd. Dan, nou, dan kun je allergisch zijn voor bepaalde stoffen in wijn. Of, ja, dat kan dan, ook in, dan ben je waarschijnlijk ook allergisch gevoelig voor, voor andere zaken. Uh, het kan, het kan, laat ik zeggen, men denkt vaak dat het sulfiet is die erin zitten. Sinds dat erop staat van het bevat sulfiet, een conserveringsmiddel... denkt iedereen van ik krijg daar pijn in mijn hoofd van. Nou, de aller allergische reactie van sulfiet is nooit hoofdpijn. Dat is namelijk of uitslag of kortademigheid, nooit hoofdpijn. Ja. Dus dat is wel grappig, dus dan ben je een medisch wonder. Wat wel kan is dat je gevoelig bent voor bepaalde stoffen die vrijkomen tijdens het maken van de wijn. En dat, ja, dat moet je ik ik hoor altijd, uh, bij één glas wijn moet je één uh, glas water drinken. Ja, water drinken helpt sowieso. Omdat, uh, Staat je het hier droog... ook trouwens Ja, ik zie je, het, Ja, ja, ja ik, ik, ik heb er ja. wel eens iets over gelezen over water. Ik ga dat ook een keertje proberen. Een keer. dat, maar ik durf dat nu nog <laughs> niet, niet Goed, dan naar de volgende. Een, een actrice volgens mij. Aha. Ik ben niet echt een heel erge wijnkenner. Ik doe wel alsof af en toe. Maar, uh... oh, hoe gaat het dan als je alsof doet? Oh, zo. Dan ruik je, je wat aan het glas? Een beetje nippen, een beetje dure woorden. Zeggen, ja, het is houterig. Of Het heeft tonen van bosvruchten, dat soort dingen. Terwijl je niet eens weet hoe... Nou, wel. Te... Je bedoelt, houterig, dat smaak je wel. Maar ik ben een, een leek leekconnoisseur, laat ik dat maar zo zeggen. Ja... Het zijn een, een, een leek oh, een connoisseur? Een leek connoisseur. Ja, nee, maar oh, bij goed. Wijn komt een hoop interessante doenerij kijken. Ja, dat is precies hoe ik niet schrijf. Ik vind de wijn, de uh, Zelfs de duurste wijn is bedoeld om je eten mee weg te spoelen. <laughs> het, is door moe, het, is door, het is door boeren gemaakt. Laten we er nou geen poppenkast. Ik bedoel, dat is ook mijn stijl hoe ik schrijf voor een groot publiek. Ik, bedoel, ik ga er nooit. Er nee, ik, ik zeg het liefst over een witte wijn, zo zoals een blanc. Dat is alsof je met je tong langs een ijskoude brugleuning ligt. Dat snappen <lacht> we veel beter dan talmondfruit en witte wijn. ik klare taal. Tot slot nog even dit het uh, apart verhaal van deze dame. Witte wijn daar krijg ik toch uh, daar, daar kan ik niet zo goed van slapen. Het Is heel raar maar waar. Ik ja. kan niet van witte wijn nee, slapen. Nee. nee, Dat is uh, dat heb ik de laatste tijd ontdekt. Dan uh, ik krijg ik een beetje hartkloppingen en dan slaap ik heel onrustig. Dus ik ben nu overgestapt op brood. Hmm. Uh, interessant, je zou in eerste instantie zeggen... Ja, misschien drinkt ze heel veel Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc. Sauvignon is de verbastering van Sauvage. De wilde witte, hè? Ja. Frans wild. Misschien dat ze er wild van wordt. Dat, uh, dat, dat, ze, dat ze daarom ligt te stuiteren in de bed. Ik zou zeggen, meer drinken. Ja, kijk, ik, ik ben er nooit zo'n fan van... om pal voordat je gaat slapen te gaan, gaan drinken. omdat het, het is natuurlijk een bloedverdunner. En, uh, je, oh ja. je, je, je, je valt heel snel in slaap, maar daarna krijg je een onrustige nacht. Dus ik... Uh, ik het is het dromen altijd. Ja. <laughs> Uh, dan, ik zou het bij de maaltijd en ook je laatste glas eigenlijk bij de maaltijd... het helpt heel goed om je spijsvertering beter op gang te brengen. Het, de, je spijsvertering wordt, werkt ook beter, maar niet zo laat meer drinken. Dat zou ik haar sowieso adviseren. wnl even Wieger Hemmer die is uh, ook op pad vandaag. Uh, Wieger, waar ben jij vandaag? Goedenavond, Casper. Vanaf vliegbasis Volkel naar bij Eindhoven. Ik was hier vandaag omdat ik speelde met de vraag... Wat gebeurt er eigenlijk sinds maart van dit jaar? Hè? Dat we te maken hebben met code oranje, een substantiële terreurdreiging. Iedere dag weer uh, uh, die abscessions weg horen gaan... en weten dat we aan het trainen zijn voor het goede doel... voor de veiligheid van Nederland. Dat geeft toch wel iedere keer een kick. En deze vliegbasis is een van de plekken waar Defensie zich voorbereidt op dat wat mogelijkerwijs, hopelijk niet, maar mogelijkerwijs komen gaat. Mijn naam is uh, Geert Arien, luitenant kolonel en ik ben uh, waarnemend basiscommandant van de vliegbasis Volkel. En ik hoor geruis op de achtergrond... Ja, dat is volgens mij een veegwagen. Om ervoor te zorgen dat die F-16 niet kleine steentjes of andere materialen opzuigen. Waardoor die motor beschadigd zou kunnen raken. Ook wat dat betreft permanente waakzaamheid. Permanente waakzaamheid, ja. ja want sinds maart hebben we te maken met Code Oranje. De gemiddelde Nederlander, waartoe ik behoor, weet niet precies wat dat is. In ieder geval substantiële terrorisme dreiging. Legt u dat eens dus aan. Nou, die substantiële terrorisme dreiging, dat is een algemene dreiging. Wat dat voor ons inhoudt is eigenlijk niets anders dan wat we normaal doen. Wij staan altijd paraat om met die 2 f binnen een minuut of tien de lucht in te gaan. En daar waar in de lucht uh, zich een dreiging voordoet, in te grijpen. U hebt die ervaring. U bent zelf vlieger. Ja, ik ben zelf vlieger, inderdaad. Hebt u daar ook rechtstreeks mee te maken gehad met die concrete terrorisme dreiging? Nee, maar daar hebben zich wel andere situaties voorgedaan, Zoals een jaar geleden, uh, dat Spaanse vliegtuig waarvan het leek dat het gekaapt was... Precies. om dat soort vliegtuigen te onderscheppen. Weliswaar geen terrorisme, maar de urgentie is hoog, zegt de u. De urgentie blijft gelijk. Ja. U zei, die F-16 die bevindt ja. zich daar. Die F-16 bevindt ja. zich daar. Dan ja. laat, laten we daarheen lopen. En het wandelpad daar naartoe, om zo eens te omschrijven... Ja, daarvoor moet u ook, geloof ik, het hoofd buigen. Want u bent ook bijna 1,90. Ja. Ja. Wij zijn alle twee iets te groot om daar rechtop staan doorheen te kunnen. Heel vaak is het zo, als je de gewone man vraagt op straat... En we moeten we op bezuinigen? Oh, Defensie, u kent dat ook, die verhalen. Ja. Wat denkt u dan? Nou, het is mijn mening dat die man op de straat dat kan zeggen... juist doordat die F-16's en doordat Defensie er is. Uh, want juist die aanwezigheid uh, zij het op de achtergrond... voor missies zoals we met deze F-16 uitvoeren. De Quick Reaction Alert, het beveiligen van het luchtgebied van Nederland. Dat is een missie waar niemand iets van merkt. Dat gebeurt op de achtergrond... En we hebben het over de achtergrond. Ja. Ik hoor daar een van onze F-16's de lucht in gaan. U begint er ook bij het stralen. Een machtig geluid toch? Ja, het is een machtig geluid. En, en zelfs nu we hier binnen staan, is dat toch, is dat toch iets wat, uh, wat goed hoorbaar is. Omdat die burger die kennis niet heeft, is het natuurlijk heel makkelijk om te zeggen: maar die F-16's moeten weg. Hm. Maar het is belangrijk om eerst een afweging te maken wat die F-16's leveren. Niet alleen in Nederland, maar ook over de grenzen. Op terrorisme afstand... is per definitie overgrenzen. Nou, precies, op afstand zijn wij ook in Afghanistan bezig met het bestrijden van terrorisme. In opdracht van de politiek die, die het nut en de noodzaak van die F-16 en het jachtvliegtuig in het algemeen toch wel echt ziet. Weer uh, terug in uh, Amsterdam-Noord. Uh, we zitten nog aan de cider aan de en, die, en die smaakt heerlijk. Joepie! Ah, Althamersma, oh, ja. wijnjournalist. Nee, we zijn niet dronken. Nog niet. Even over uh, Fiona de Lange, uh, bier sommelier. Uh, die roept dat bier beter bij de warme maaltijd hoort dan wijn. Ja, ja daar had ze een, een bepaald statement over. Hij uh, uh, heeft iets met de bitters te maken. Dat wijn geen bitters heeft en bier wel bitters heeft. En dat zou daardoor beter passen. Nou, dus ik heb er een stuk over geschreven op, op, op, op nrc.nl slash koken. Als reactie? Als rea nou ja, als reactie, als, als eigenlijk een constatering... omdat ik een, een, een advies moest geven bij een gerecht van een van mijn collega's. Mm. En daar was bier gebruikt. dus ik dacht, nou, dan kan ik er mooi iets over melden. Nou, dat heeft een polemiek uh, is er ontstaan. Ik heb eh, hoeveelheid mensen die daarop reageerden. Van wel eens niet dus wel eens niet dus Nou ja, ik drink ook wel eens bier en ik ben wijnjournalist. Maar er is niets lekkerder dan als je 24 flessen... 24 flessen Cabernet Sauvignon Chili hebt geproefd. Om daarna af te douchen, roep ik maar met een ijskoud pilsje. Nou, eerlijk. Kijk, nou... Het beste van beide dus. Uh, morgenavond dan zijn we er niet. Geen zomeravondspits in verband met voetbal, zoals mij verteld. Daarom uh, slaan we een avondje over en zijn we vrijdag in Maastricht bij het uh, Preuvenement. Groot culinair festival in Maastricht. Heb jij een uh, vraag voor de mensen daar? Ja, ik zou het heel leuk vinden. Ik ben er ook eens geweest. Uh, als er eens voor mij zouden willen tellen hoeveel biologische wijnen ze daar tegen zouden komen. Daar ben ik benieuwd naar. Om te kijken, het groeit, het groeit, het groeit. Het wordt steeds meer. Dus ik ben benieuwd hoeveel biowijnen komt u op het preuvenement tegen. Hartelijk bedankt, Harald Hamers. Met plezier. Zometeen Jan Douwe-Kroeske, hij is de gast in kunststof. Leuk. Oh, wacht even, we zijn een minuut te vroeg. We mogen nog even door. We mogen nog even door. Wat heerlijk, waar nou, zullen we het, wat het over hebben? Nou ja, um, ik, ik sta nog te denken um, over, over dat wijn en, en bier. Ja. Groene thee hoorde ik. Dat moet je drinken bij het, bij het avond. Ja, nee, je moet eigenlijk drinken waar je zin in hebt. Laten we daar nou niet al te ingewikkeld over doen. Neem waar je trek in hebt. Het is niet van ik doe het fout of ik doe het goed... Uh, ik mag graag, als ik bij de Japanner ben, dan laat ik inderdaad de sake voor wat het is. Want dat is me vaak te heftig. Het is vaker hoger in de alcohol dan uh, we vermoeden. En dan neem ik graag een... Uh, ja, een, en dan drink ik wel heel graag een thee. Maar het is ook een, een van de weinige, uh, laat ik zeggen, restaurantsensaties waar ik, uh, waar ik thee drink. Dan, daarnaast wil ik toch wel heel graag een glas wijn drinken, want dat is het helemaal voor mij. Ja, of sider. Een sider, sider. in dit geval. We nu, nu, we hier, nu we hier zo zitten, we net een kroketje gehad. Oesters, het smaakt heel lekker bij oesters trouwens. Ja, het een droge, droge sider is Nou, fenomenaal. dat, dat, dat minuutje voorpraten is goed gelukt. Hartelijk bedankt. Je zo meteen dus je Duikroeske ja, bij Kunststof. Wat ben jij nou? Wij blijven gewoon. De uitgeprocedeerde Irakese vluchteling Rodan Al-Khalidi leerde zichzelf Nederlands. De eerste gedicht kostte mij zes maanden. Inmiddels is hij een gewaardeerd schrijver, zowel in Nederland als in België. Zonder hond, zonder kat, zonder fit loop ik alleen naar zee. Ik groet een oude man en zijn hond antwoordt, hij is doof. Vrijdagavond vanaf 7 uur, een uur lang auteur Rodan al khalidi over zijn laatst verschenen bundel, liever niet antwoordt de liefde in Brans met Boeken. Radio 1, het nieuws van alle kanten. 4 tegen 5 uur, terugleg, 16 meter boorkant...